6 uur, Mark Visser met het NOS Journaal. De film Argo heeft in Los Angeles de Oscar voor Beste Film gekregen. De film van regisseur Ben Affleck was in totaal zeven keer genomineerd... en won ook in de categorieën Filmmontage en Aangepast Script. Beste acteur werd Daniel Day-Lewis. Hij kreeg een beeldje voor zijn rol in de film Lincoln. De beste actrice werd Jennifer Lawrence voor haar rol in Silver Linings Playbook. In de categorie Beste Regisseur won Ang Lee. Hij regisseerde Life of Pi. De Nederlandse animation director Erik-Jan de Boer... heeft samen met drie collega's een Oscar gewonnen... in de categorie Beste Special Effects. En hij was verantwoordelijk voor de special effects in Life of Pi. de film Amour werd de beste buitenlandse film. President Raúl Castro is gekozen voor een tweede termijn van vijf jaar. Het Cubaanse Volkscongres stemde in met de voordracht van de 81-jarige Castro... Nou, Castro heeft al gezegd dat hij niet van plan is om na 2018 door te gaan en vindt het tijd worden voor een nieuwe generatie. Reizende ster Miguel Diaz Canel wordt de nieuwe vicepresident. De 52-jarige Diaz Canel is nu de eerste in lijn om Castro op te volgen. In Italië is vandaag de tweede en laatste dag van de parlementsverkiezingen. Gisteren bleef de opkomst vergeleken met vijf jaar geleden achter. 55 procent van de Italiaanse kiesgerechtigden heeft gestemd, melden Italiaanse media. In 2008 lag het percentage na dag 1 op 62. Een van de verklaringen die worden gegeven is het slechte weer in het noorden van het land. De nieuwe kerk in Amsterdam gaat na het paasweekend bijna een maand dicht. Dat is nodig om de kerk op tijd ingericht te hebben voor de inhuldiging van koning Willem-Alexander. paleis op de Dam gaat een week later op 8 april tijdelijk dicht. Op de dag van de inhuldiging tekent koningin Beatrix in het paleis de akte van abdicatie. Het Nationaal comité inhuldiging maakt vandaag meer bekend over de feestelijkheden rondom de troonswisseling. Het weer tot slot in het westen en noorden natte sneeuw of motregen en ook overdag nog natte sneeuw. Het wordt 2 tot 4 graden. Dit was het NOS journaal. Het NOS Radio 1 journaal. Met Marcel Oosten. Goedemorgen. Europa houdt de adem in wat betreft de uitslag van de Italiaanse verkiezingen. Zover is het nog niet. Eerst vandaag dag 2 van het stemmen... hoorde verslag van gisteren van correspondent Rob Zoutberg. En over de Italiaanse verkiezingen en de verkiezingscampagne... praat ik met communicatiedeskundige Donatolo Piras. De laatste Oscars zijn zojuist uitgereikt. Wessel de Jong heeft de hele avond zitten kijken, doet verslag. Over de winnaars en verliezers praat ik met filmrecensent Dana Linzen... en we proberen de Nederlandse Oscar-winnaar Erik Jan de Boer nog aan de telefoon te krijgen wordt ook meer over de nieuwe leider van Zuid-Korea. Over de vrije uitloopkippen in Duitsland, die wel erg vrije uitloop hadden. En PostNL komt vanochtend met de jaarcijfers. Voorzitter van de Raad van Bestuur, Herna Verhagen, komt ze vertellen. Net als over de plannen voor de verdere reorganisatie. En daarom is Mark Robin Visser vanochtend bij Bezorgde Postbestellers. Ja, wat gaat er gebeuren met die post? Er wordt vandaag opnieuw een reorganisatie aangekondigd... want Tante Post gaat hoe dan ook onder het mes, of ze dat nou wil of niet. Ik heb straks een date met een uh, ouderwetse postbode... en daarna gaan we de stemming peilen bij een distributiecentrum in Nieuwegein. Muziek is er ook. We beginnen met Coldplay. Rise when I gave the word, now in the viva la vida. Het is zeven minuten over zes. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Ik ga u bijpraten over het nieuws. Doe ik vanochtend alleen. Lara is een dagje vrij. We beginnen in Waalre vanochtend, want er is brand uitgebroken in een advocatenkantoor. Maar het gaat om het kantoor van de advocaat Senders. Vorige week werd hij beschoten. Noortje van Scheidel van de politie. Goedemorgen. Goedemorgen. Twee uur geleden brak die brand uit. Is die middels onder controle? Ja, die brand is inderdaad meester. Heeft u al enig idee hoe die is ontstaan? Nee, dat gaan we op dit moment onderzoeken. Onze technische recherche die gaat de plaatsen om te kijken of er überhaupt sprake is van brandstichting. En als dat zo is, dan gaan we natuurlijk achterhalen wat dan daar de reden voor kan zijn. Ja, en dan heeft u natuurlijk ook nog geen idee of er verband bestaat tussen die schietpartij en de brand van de vanochtend. Heeft u er wel rekening mee gehouden dat er verband kan ontstaan? Nou, het is rond inderdaad een opvallende locatie... maar het is een advocatenkantoor waar meerdere advocaten werkzaam zijn. Dus als er al sprake is van brandstichting... dan uh, zullen we ook uit moeten gaan zoeken uh, op wie of wat dat dan betrekking heeft. Dus dat is nog te, te voorbarig om daar inderdaad ook conclusies aan te hangen. Ja, maar na de melding heeft u wel extra voorzieningen getroffen, extra maatregelen genomen? Um, nou, we zijn als politie met de brandweermelding meegereden. Dat doen we vaker. En... Um, uh, ja, we hebben daar natuurlijk in de omgeving uitgekeken. Dat doen we bij een brand vaker, om te kijken of er uh, sporen zijn van een eventuele brandstichting. En daar gaan we dadelijk mee verder. Ja, maar ik begreep dat er ook agenten met kogelvrije vesten aan mee waren. Uh, dat klopt, dat gebeurt ook vaker. Hè. Zeker met het oog op, uh, op de zaken die het afgelopen jaar hebben gespeeld in, uh, in Waalre. Uh, is uit veiligheidsoogpunt, maar niet omdat daar een, een andere reden voor was. Uh, hebben collega's inderdaad kogelwerende vesten uh, gedragen. Noortje van Schijndel van de politie, dank u wel. Filmliefhebbers over de hele wereld zijn ervoor opgebleven. Afgelopen nacht werden in Los Angeles de Oscars uitgereikt. En Michelle Obama maakte de Oscar voor de beste film bekend. En nu, voor het moment waar we allemaal wachten... en de Oscar gaat naar... Argo. I Ik weet wat je denkt... Three sexiest producers alive. Daniel Day Lewis, Lincoln. We are stepped out upon the world stage now, now! With the fate of human dignity in our hands. Blood's been spilled to afford us this moment now, now, now! Uh, Stephen didn't have to persuade me to play Lincoln, but I had to persuade him that perhaps if I was going to do it, that Lincoln shouldn't be a musical. Jennifer Lawrence. <laughs> to label. Oh, you guys are just standing up because you feel bad that I fell, and that's really embarrassing, but thank you. This is nuts. Um, thank you to the Academy, and thank you to the women this year. Here are the nominees for Achievement in Directing. And the Oscar goes to. Ang Lee. Thank you, movie god. <laughs> I, I really need to share this with all 3,000. Everybody work with me in Life of Pi. And the Oscar goes to... Christoph Waltz, Jane Doe, I show that corpse to the authorities, proving, yes, indeed, I truly have killed him, at which point the authorities pay me the bounty. And the Oscar goes to Brave, Mark Andrews and Brenda Chapman. And the Oscar goes to Searching for Sugar Man. A big thank you to the Academy for supporting short films. This has been wonderful. Here are the nominees for Achievement in Cinematography. And the Oscar goes to... Amour, Austria, Mikhail... En de Oscar goes to Miss Anne Hathaway. I had a dream my life would be so different this Helen! It came true. Oh, thank you so much to the Academy for this and for nominating me with Helen Hunt. Jackie Weaver, Amy Adams en Sally Field. Ik kijk naar jullie allemaal. Het is gewoon zo'n honor. Dank je. En die zucht was van Anne Hathaway. Ze kreeg een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol. Voor haar rol in Le Misérables. Beste mannelijke bijrol trouwens voor Christopher Waltz in Django Unchanged. Jennifer Lawrence won hem voor beste actrice. Daniel J. Lewis voor beste acteur. En beste film was dus. Argo. Straks meer over de filmprijzen. Kijkt u ook even op nos.nl. Daar hebben we een live blog over de Oscar-uitreiking bijgehouden. Van de verkiezingen in Italië. De opkomst daar valt tot nu toe tegen. Tegen gisteravond, toen de stembussen sloten... had 55 van de Italiaanse kiesgerechtigden gestemd. In 2008 lag dat aantal bijna 10 hoger. Ook vandaag kan er nog gestemd worden. De strijd lijkt vooral te gaan tussen het linkse blok van Berzani... en de rechtse coalitie van Berlusconi. Echte exit polls zijn er niet, maar officieuze peilingen... geven een duidelijk beeld, zegt correspondent Rob Zoutberg. De socialisten die gaan winnen met 32 procent van de stemmen. Gevolgd door Berlusconi, 28. Daarna die vijf-sterrenbeweging rond Beppe Grillo, die brede volksbeweging... En last but not least, onderaan de kar hecht helemaal onderaan die coalitie rond premier Monti. Die kan 12% van de stemmen krijgen. Ja, die komiek hebben. Grillo doet het beter dan de huidige premier Monti. Maar lang niet alle Italianen zijn ervan overtuigd dat deze antipolitiek ook werkt. We need, uh, a more, uh, you meer know, stabiliteit. En ik denk dat vote, this deze vote, niet help. De Cubaanse president Raúl Castro is herkozen. Hij gaat op voor een tweede termijn van vijf jaar. Het Cubaanse volkscongres heeft daarmee gisteren ingestemd. Het is geen verrassing, vertelt correspondent Mark Bessems. Nee, dat is allesbehalve verrassend. De verkiezingen die waren al niet spannend... want er waren 612 kandidaten voor 612 zetels in het Cubaanse parlement. En nu kwam dat nieuwe parlement voor het eerst bij elkaar. En die 612 parlementariërs die deden precies wat van ze werd verwacht. Ze herkozen Castro als president... Zo gaat het eigenlijk al decennia in Cuba. Toch is het voorlopig wel de laatste keer dat er een Castro herkozen wordt. De president heeft namelijk aangekondigd dat hij na zijn tweede termijn opstapt. Castro vindt dat het in 2018 tijd is voor een nieuwe generatie. VVD en Partij van de Arbeid willen vaker controles aan de grens. Volgens de partijen zijn mobiele controles van de Marge zinvol. Als daar een VVD-Kamerlid Dijkhoff ligt... worden er in de toekomst dan ook vaker grenscontroles gehouden. Je hoeft niet allemaal te stoppen aan de grens... maar wel dat we gewoon de hele dag door, als wij dat nodig vinden... Uh, con mogen controleren op mensen waarvan wij denken dat er iets mis is... en waar ook steeds uit blijkt dat we steeds meer vinden wat mis is. Vorig jaar zijn honderden mensen meer opgepakt dan in 2011. Het waren voornamelijk illegale mensensmokkelaars en mensenhandelaren. Eerste blik in de kranten leert dat er twee kranten openen met Italië. NRC Next, grote foto van Berlusconi lachend en wijzend... En daar staat boven, u wilt verandering, hè? Ik ook. Volkskrant opent ook met Italië een verslag, een reportage... van verslaggever Sarah Venema. Ze is op reportage en hoort van veel mensen dat ze van Italië houden... maar zich schamen voor de politici. Allemaal moeten ze naar huis, hoort ze van veel mensen... die naar de stembus zijn gekomen. Financieel dagblad dan. Eindhoven zet in op regio-CAO, de opening daar. Gemeente legt plannen voor moderne arbeidsmarkt neer... bij sociale partners moet het voor werknemers makkelijker maken... om van het ene bedrijf over te stappen naar het andere. Dus een regio-CAO. AD opent onder een foto van enthousiaste feyenoord met dotteren. Dat is riskanter dan een hartoperatie. Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam heeft het onderzocht. En het blijkt uit het onderzoek dat de kans op overlijden... twee maal zo groot is bij dotteren. Telegraaf opent ook al met foto's van ruziende Feyenoorders... en PSV'ers in de catacombe. Hoort u later deze uitzending ook nog meer over... En de openings, het openingsartikel gaat over rampen door drugsafval. afval... aantal dumpingen van drugsafval is de afgelopen jaren explosief gestegen. In het nieuws van de Telegraaf. En trouw dan nog tot slot de, uh, opent met: Nederland die discrimineert Iraniërs. Staat geeft nog geen gevolg aan de uitspraak van de Hoge Raad. De Nederlandse overheid maakt nog steeds onnodig onderscheid tussen Iraans-Nederlandse studenten en wetenschappers met een andere etnische achtergrond. De opening vanochtend van trouw. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. De Oscar voor de beste filmsong, het zat er wel een beetje in. Adele, met Skyfall. This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move Is the end I've drowned and dreamed this morning License to speak, macrobevisser. U morgen. Goedemorgen, Marcel. Ja, wat ga je doen vanochtend? Nou, ik heb, uh, ik heb een date met een, uh, met een... Ja, nou weet ik dus niet of dat, dan, of dat nu een postbode of een postbezorger is. Dat, is, dat, is een beetje, dat ligt namelijk heel gevoelig volgens mij in, die, in dit, uh, het werkgebied van, uh, van de postmensen. Kijk, vroeger had je, en dat vind ik ook zo leuk, want het wordt nu op België weer herhaald. Dan heb je cheers hè, en dan heb je Cliff Clevin, de trotse drager van het, uh, ja. het postuniform... Van, van, de, van de Amerikaanse overheid en uh, de postbode was vroeger gewoon een goede baan met goede arbeidsomstandigheden. Maar tegenwoordig hebben we geen postbodes meer, maar hebben we postbezorgers. En dat is een heel ander verhaal. En uh, meneer Schulte, die woont in Utrecht, daar gaan we zo meteen, uh, ga ik zo meteen naartoe, die is volgens mij uh, tegenwoordig postbezorger en hij was vroeger postbode, zoiets dergelijks. Maar dat moeten we dus even straks goed uh, bespreken, hoe dat nou precies zit. Want, nogmaals, ik heb het idee dat het heel gevoelig ligt bij hem en bij heel veel mensen die voor, uh, voor de post werken. Ja, Vandaag wordt er een nieuwe reorganisatie aangekondigd. Het is bij PostNL al eerder geprobeerd, hè, in 2010. Er zouden heel veel ontslagen vallen en er zou heel veel veranderen... in de manier waarop post wordt gesorteerd en gedistribueerd... Het ging toen allemaal hopeloos mis. Er verdwenen allemaal post. De post werd veel te laat bezorgd. Dus dat is toen stilgelegd. Maar vanaf vandaag wordt het bij PostNL opnieuw een poging gedaan. En de verwachting is: ja, we weten natuurlijk nog niet uh, hoe die reorganisatie eruit gaat zien. Gaan we straks horen. Maar de verwachting is dat er toch nu ook wel weer heel veel ontslagen zullen worden aangekondigd. Want het gaat niet goed met uh, post.nl. Nou ja, goed. Ja, ik, ik heb met de postbode of de postbezorger, wat zo u wilt, afgesproken dat ik daar straks uh, om half zeven mag aanbellen. En ja, tot die tijd loop ik hier een beetje te blauwbekken. <laughs> Tussen de witte vlokken hier in, uh, in Utrecht, Marcel. Ja. Dat is ongeveer de situatie. Ja, nou ja, geen, post, geen postbezorgersboders nog op pad natuurlijk. Hè. Dus dat, dat, is, dat is natuurlijk lastig. Het is nog vroeg. Het ja. is, en op maandag wordt ook helemaal geen post meer bezorgd. Oh nee, ik vraag is me ook, ook af. Want ik, heb, ik ga straks nog kijken bij een uh, distributiecentrum in, uh, in Nieuwegein. Dan vraag ik me toch af wat ze daar op maandagochtend... Uh, Eigenlijk doen. <lacht> überhaupt. En ik vroeg me ook af, Marcel, wanneer is nou voor, heb jij nou voor het laatst een leuke brief gekregen? Ja, dat is heel een le leuke brief. Ja, een leuke brief. Je bedoelt dus niet ja. al die rekeningen van en andere brieven van ja. verzekeringen? Nee, ja, nee, dat is heel lang geleden. Ik zou het niet weten. <lacht> ja, zelfs. toch wel? Ja, ik had niet eens een valentijdskaart. Tenminste, niet met de post. Ach, niet met de post. Wat ontzettend sneu. Ja. Ik ook niet trouwens. Ja, ik maar, had hem alleen maar uh, niet met de post. Ja, ik, dat is lang geleden, Marco. Ik heb er ook heel lang geleden pas één geschreven. Dat is, dat... Dat zegt niet. alweer genoeg, hè? Oh, ja. Ik bedoel, en dat als, als we allemaal gewoon eens even in Nederland nadenken... Hoe, hoe we met de post omgaan en hoe dat in de afgelopen 10, 15 jaar... toch ongelooflijk is veranderd. Ja, dan is het dus ook niet gek dat daar uh, in dat bedrijf... en in die business ook van alles anders uh, moet en zal gaan. Zo is er. Ik ben benieuwd hoe ze er over 50 jaar over denken... Uh, dat, uh, dat wij vroeger briefjes beschreven... en bedrukte briefjes door brievenbussen in deuren duwden. Gaat <laughs> er heel hard om lachen, Mark Robin. <laughs> ja, denk het ook. Maar goed, vanochtend dus over reorganisatie bij de post... en de trots van de postbode. Mark Robin Visser is uh, bij hem in ieder geval. En in het distributiecentrum dus. In Parijs... Is dit weekend de jaarlijkse landbouwbeurs begonnen? Het is met meer dan een half miljoen bezoekers de grootste van Frankrijk. De Salon de Agriculture is geopend door de president François Hollande. En wordt dit jaar wel overschaduwd door de paardenvleesfraude. La touche féminine société cette cuisine, c'est Olivia, accompagnée de Mathieu. On les applaudit. Op de landbouwbeurs zie je bijna alle facetten van de vleesverwerkende industrie. Althans, de legale facetten. Iedereen zet zijn beste beentje voor. De prachtigste beesten zijn van stal gehaald. Maar toch kan niets verbloemen dat het slecht gaat met de Franse landbouw. De crisis, onzekerheid over Europese landbouwsubsidies. En dan ook nog eens het schandaal rond het paardenvlees. Het is een très mauvaise image voor de consommateurs Het komt er wat beteuterd uit. Slecht voor ons imago bij de consument, zegt hier Het oordeel van Boer Patrick die hier staat met zijn Babette, Een prachtige beige koe die uiteindelijk bij iemand op het bordje zal belanden. Althans, deels, want hoeveel kilo vlees levert zij straks van niet op? Hij pefinieren met 400 kilo de carcasse en la traçabiliteit arrive jusque. De consument kan straks uit de etiketten afleiden dat het Mabet is geweest. Zeg maar gewoon consumenten, want we kijken hier naar 400 kilo vlees als helemaal geslacht is. Maar zover is het nog lang niet, want Patrick hoopt eerst nog een prijs met haar te winnen op de beurs. Elle étaient sélectionnées sur une centaine. Ils ont réservé que 10. J'ai eu la chance de y être. Je vais passer des rura. Ja, dat moet natuurlijk ook gebeuren. De prijskoe moet even plassen, terwijl Patrick gemoedelijk toekijkt. Natuurlijk heeft hij gisteren ook geluisterd naar president Hollande tijdens de opening speech. Die kondigde aan dat zijn land zich binnen Europa sterk wil maken voor betere etiketering van vlees. Ik wil dat termen, er is een obligatoire voor de die uh, inserde, in de produits cuisinés. Verplichte etiketten voor vlees dat verwerkt wordt in kant en klaarmaaltijden. Dat wil de president. Maar boer Patrick verwacht er niet veel van. Il a gens qui veulent essayer de gagner de Zolang er met fraude geld valt te verdienen, zegt hij, blijft het probleem bestaan. Ah, ah, ah. En dus zijn consumenten afhankelijk van een goed waarschuwingssysteem. En als dat niet goed werkt. Dan kunnen ze alleen maar hopen dat ze tijdig kunnen zien dat ze niet het vlees eten dat op het etiket vermeld staat. Een wat ouder echtpaar heeft een behoorlijke homp vlees op het bord. Er steekt een hoef uit, zo te zien is het varkensvlees. Dus de eetgewoontes niet veranderd na het schandaal. comme d'habitude, du du du n'importe. C'est du Et vous êtes Je suis, je suis Eetgewoontes niet aangepast na de hele affaire. Ze hebben vertrouwende boeren. En dat blijkt ook uit opiniepeilingen. Zo'n 70% van de Fransen gelooft dat boeren mensen zijn die ze kunnen vertrouwen. Die de gezondheid van consumenten hoog in het vaandel hebben staan. Er ligt nog wel een taak weggelegd voor de overheid, zegt mevrouw. Je moet als consument weten wat je eet. En dat moet je leren, zegt ze, terwijl ze een laatste hap vlees neemt. Bon appétit. Reportage vanaf de landbouwbeurs in Parijs. Correspondent Ron Link. Het NOS Radio 1 Journaal Sport. Feyenoord mengt zich weer in de titelstrijd in de Eredivisie. Rotterdamse club versloeg in de Kuip koploper PSV met 2-1. In de eerste helft stond Feyenoord nog met 1-0 achter, maar dat werd in de tweede helft rechtgezet. Trainer Ronald Koeman. Nou, dan zie je ook gewoon dat je, dat je heel goed kan voetballen. Dat je uh, niet minder als dit PSV bent. Nou ja, dan is wederom uh, de Kuip, uh, de sfeer, publiek... Uh, ja, geef je ongekende krachten en uh, nee, nou, dan win je zo'n wedstrijd. Na afloop van die wedstrijd ontstond er een opstootje in de catacombe van de Kuip. PSV'er Jermaine Lens wachtte Feyenoorder Joris Matthijsen op... om verhaal te halen over iets wat er in het veld was gebeurd. Lens trok hem aan zijn shirt. Daarna stond er een duw- en trekpartij tussen spelers van Feyenoord en PSV. Kevin Strootman daarover. Volgens mij bleef Jermaine nog, uh, nog vrij rustig. Die wilde gewoon bij Matthijsen uh, vragen wat, uh, wat er nou gebeurde. Ik moet ook die beelden zien wat er in het veld, in het veld gebeurde... Want... Dat hij, een, dat hij een elleboog kreeg. En dat wilde hij vragen. En daarna komen van beide kanten komen de spelers bij. Nou ja, wat daar precies is gebeurd, dat weet ik niet. Lens moet in ieder geval op het matje komen bij de PSV-directie. En trainer Dick Advocaat. Nou, Ik denk dat het verstandig is dat we samen van de week wel even gaan praten. Want dit kan niet. En ook de KNVB gaat dit opstootje bekijken. Bond bekijkt vandaag de beelden en neemt verklaringen van de aanwezige officials door. Nou, alleen in daarvan zal de aanklager betaald voetbal zich over de zaak buigen. Dan het echte voetbal. Ajax verspeelde gisteren ook weer punten tegen Ado Den Haag. Den Haag kwam de ploeg van Frank de Boer niet verder dan 1-1. Engelse voetbalclub Swansea heeft de League Cup veroverd. Op Wembley werd Bradford City verslagen, een club uit de Engelse vierde divisie. Het is de eerste grote prijs in de clubgeschiedenis van Swansea... dat twee jaar geleden nog een divisie lager speelde. Het is dus genieten voor een van de eigenaren, Nederlander John van Zweden. Ik begrijp er ook echt helemaal niks van. Ik bedoel, kijk, we draaien al twee jaar lang in de linkerrijzen van de Premier League mee. We zijn de enige club die, uh, die uh, positief solo gedraaid heeft. We hebben een goed uh, goed jaar gedraaid financieel. Uh, en we laten zien dat het gewoon ook met uh, normaal, uh, normaal zaken doen... dat het ook kan. En dat, bewij, dat bewijs het nou weer, gewoon... De, gewoon oh, die League Cup gewoon gewonnen. Ik heb die League Cup vandaag gewoon in handen gehouden. Ongelooflijk. Ja, de League Cup Cup betekent dat Swansea volgend jaar ook Europa nog in mag. Judoka Kim Polling heeft opnieuw een groot judo-toernooi gewonnen. Ze was de beste op de Grand Prix van Düsseldorf. In de klasse tot 70 kilogram won ze de finale met een Ippon van de Duitse Laura Koch. Haar drie eerdere partijen had ze ook allemaal met Ippon beslist. In Düsseldorf won Marhinder Verkerk gisteren nog een bronzen medaille. Radio 1 Het NOS-journaal. Half zeven, hier is Jan van der Putten. Goedemorgen, de thriller Argo van Ben Affleck... heeft de Oscar voor beste film in de wacht gesleept. Acteur Daniel Day-Lewis won de Oscar voor beste acteur... voor zijn hoofdrol in Lincoln. En Jennifer Lawrence kreeg de Oscar voor beste actrice. Zij speelt in Silver Linings Playbook. En beste regisseur was Ang Lee voor Life of Pi. En een Nederlandse medewerker aan die film, de animator Erik Jan de Boer... kreeg samen met drie anderen ook een Oscar voor beste special effects.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 Dan nog het weer. Vandaag bewolkt, af en toe natte sneeuw of motregen. Het wordt 2 tot 4 graden en de wind neemt af. Morgen en woensdag vrijwel overal droog en 4 of 5 graden. Awb verkeersinformatie In het zuidoosten van het land is het plaatselijk glad door sneeuw en bevriezing. En er staan files op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland... bij Knoop Klein Kleinpolderplein, 3 kilometer. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht, bij Nijkerk, 4 kilometer. tickets, boek je razendsnel op cheaptickets.nl Hé, hey, kijk, daar op dat dak. Daar zit er een. En daar ook. En daar. Een miljoen zonnepanelen. Dat is het doel van natuur en milieu. Veel mensen hebben ze al. U nog niet? Doe dan mee met Zonzoekdak. Dan wordt alles voor u geregeld. En nog voordelig ook. Schrijf u nu in op zonzoekdak.nl voor een gratis aanbod op maat. Goedemorgen uit de Taalglas. U spreekt met Anouk. Hoi, ik heb een ster. Uh, wat nu? Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt. Vandaag uh, morgen. Uh. Ster in u uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas taalglas laat je niet barsten. Zonnepanelen. voordelig en makkelijk. Schrijf u voor 3 maart in op zonzoekdak.nl. Drie minuten over half zeven. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Italië. De verkiezingen. gaan we het over hebben. Komt uitgebreid terug deze uitzending vanochtend. Je zult bij Italianen in Nederland zijn... en dan steeds maar worden aangesproken op de Italiaanse politiek. De comeback. Op de comeback van Berlusconi En wat de komiek Beppe Grillo als politicus wil bereiken. Italianen in Nederland zijn bijna radeloos. Hoort verslag even Martijs van der Wiel. Italianen in Nederland. Waar anders vind je die dan in het restaurant? Eerste stop... Pizzeria-restaurant Saceda. We zijn Napolitaans, Siciliaans en uh, van Milaan. Heel Italië is hier ja, vertegenwoordigd. Het is Italië, ja, ja. De klanten vragen die wel eens iets over de politiek? Oh Natuurlijk, ik heb net slaan landen. net vrouw vroeg uh, wie gaat het vanavond? En natuurlijk, uh, ze weet ook over de comedian Grillo. En ze vragen allemaal natuurlijk... hoe kan het dat Berlusconi het weer zo goed doet? Uh, nou, dat... Maar de kok die gaat lachen, hè? Waarom lacht u? Ja, het is gewoon niks. Het is gewoon niks. Nee. Berlusconi. Je ja. meer... begint al te lachen als ik de naam zeg. Ja. Het ziet er lekker uit in die pand trouwens. Wat ja. is dat? Also hmm. Over Berlusconi, over de vrouwen, over Bungabunga, Bunga, over dit, over dat. Ja. Wat zegt u dan? Het is waar. 100% gelijk. Ja, ze vragen altijd over de Italiaanse situatie. Super erg. In Italië. Denk ik uh, geen oplossing meer. <laughs> Natuurlijk, mensen vragen. Ja. Ik zit daarvoor over uh, deze comedian Grillo. Weer een reden om die Italiaanse politiek niet serieus te nemen. Misschien hij is hij wel serieus. Meer serieus dan die oude politiek. U heeft op hem gestemd. Ja. ja? ja. Leggen ze uit waarom? Omdat uh, ik denk dat uh, in Italië moet iets veranderen. Totaal veranderen. Die oude mensen moeten allemaal naar huis. Het is wel leuk om te vakantie. Maar voor de rest is het gewoon kansloos. Volgende stop. Traiteur Casa Di Maggio. Een soort huiskamerrestaurant. Het is een soort huiskamerrestaurant. Siciliaans. Maar dan Siciliaans restaurant ja. van mijn man. Ja, de maaltijd is net voorbij voor de gasten hier aan. De ene tafel. Is er eigenlijk nog over de politiek ook gepraat tijdens de maaltijd? Gaan ah, Ik, ik las iets, wat was ik alweer? Dat uh, Bersani aan kop staat, gevolgd uh, door uh, Berlusconi. Dus ik wilde mijn maaltijd verder niet verpesten. Oké, okay, dan is uw mening ook meteen duidelijk. Ja. Wordt u er nou vaak op aangesproken, u als Italiaan in Nederland... van, ja, u knikt heel hard van ja? Helaas. En uh, iedereen die weet eh, dat ik Italiaanse ben... die kijkt naar me. Mijn... ja, want de uh, Berlusconi... en ik zeg, oh jee, noem me die naam even niet, alsjeblieft... de dag niet. Ja. U heeft het gevoel dat u zich moet verantwoorden... Ja, steeds. Maar je moet ook uitleggen hoe het kan dat zoveel mensen wel oh, van kiezen. Jeetje, dat heb ik gewoon al duizend keer uitgelegd. Dat doet u dan toch nog, maar, nee, nog weet, maar één keer. Weet je, ik wil gewoon zeggen. Als de Italianen nog steeds op hem uh, stemmen... dan zijn ze gewoon een stelletje maloten. Dat is oh, dus u legt niet uit? Nee, basta. Basta. Is afgelopen. Is het moeilijk om Italiaan te zijn in Nederland? Ja, het is moeilijk. Het is moeilijk, Want je moet je uh, bewijzen dat niet alle Italianen zo zijn... zoals uh, de, de clowns uh, op tv in Italië. Ja, Ik heb ook overvolgen mijn paspoort uh, terug te sturen naar de consulaat uh, een paar keer. Dus uh, hm. Ik heb last van ze, ja. Italianen in Nederland. Later deze uitzending Italianen in Italië. Ons correspondent op Zoutberg eh, ging de straat op gisteren... tijdens de eerste verkiezingsdag. En daar praten we ook nog over, door, over vandaag. Dus die tweede verkiezingsdag. Dan naar Los Angeles. Daar zijn de Academy Awards weer uitgereikt. Beter bekend als de Oscars natuurlijk. De allerbelangrijkste prijzen van de filmwereld. Aan het eind van de ceremonie was er toch nog een grote verrassing. Jack Nicholson schakelde live over naar de vrouw van de president... Michelle Obama in het Witte Huis. En zij maakte de Oscar voor de beste film bekend. Obama, do you have your envelope? Not yet, Jack, but I'm about to. <laughs> Good, hour. And now for the moment we have all been waiting for... En de Oscar gaat naar... Argo. Congratulations. Mooi slot van de hele avond. Correspondent Wessel de Jong keek mee met die hele avond. Het was wel een zit, hè, Wessel, geloof ik? Ja, het uh, duurde behoorlijk lang. Uh, ik denk dat de meeste mensen hier aan de oostkust hebben het niet meegemaakt. Het, uh, het is hier nu half één. Uh, het is net afgelopen. Dus ik denk dat de meeste mensen vernemen het morgen gewoon bij het, het ochtendjournaal of de ochtendkrant wat het precies geworden is. Nee, het, het uh, duurt behoorlijk lang. Met name door die reclames natuurlijk. Ja, precies. Uh, en dan uh, ja, dat slot. Hè. Wat was een grotere verrassing? Michelle Obama of Argo? Ja, Michelle Obama. <laughs> Als ik eerlijk ben, had ik ja. echt niet gedacht dat hij dat gewoon zou overschakelen. Op zich was het ook weer niet zo heel gek dat zij die films noemden. Want eigenlijk in de belangrijkste films Washington speelde in al die films eigenlijk de hoofdrol. Het waren twee CIA-films en een film over een Amerikaanse president. Eén ja, van die CIA-films is het dus geworden, hè? Argo. De verfilming van het gijzelingsdrama in 1979. De gijzeling van het Amerikaanse ambassadepersoneel in nou, er is nog al wat kritiek op die film geweest... dat het toch historisch niet allemaal helemaal klopte. Met name van, van president Carter, die het natuurlijk allemaal... natuurlijk heel van heel dichtbij heeft meegemaakt. Die vond het toch allemaal niet helemaal kloppen. Hollywood trekt zich daar natuurlijk allemaal niet zo heel erg veel van aan. Ben Affleck was natuurlijk de held van de avond. De, de, de hoofdrolspeler en de, de regisseur. Nou, werd dan ook nog eens eh, toen op dat moment geflankeerd door George Clooney. De producer van de film. Dus het was wat dat betreft een hoge sterdichtheid daar opeens op dat podium. was een mooi hoogtepunt en ook, denk ik, een terecht hoogtepunt. Ja. Um, ja de andere waren Zero Dark Thirty en en Lincoln uh, die beide ja. films die die kregen hem dus allebei niet ja nee. ja het is een, harde strijd. Ja, het is het is een harde, harde strijd tussen die films. En het was ook eigenlijk uh, uh, uh, meestal van tevoren... dan lijkt het allemaal wel zo'n beetje duidelijk welke kant het op gaat. Nou, dat is in dit geval echt niet zo geweest. Het is echt uh, behoorlijk open geweest. Nee, goed, Argo is het dus geworden. Uh, tweede plaats is natuurlijk toch geworden het portret van Lincoln... van de zestiende president. De president die de slavernij afschafte. Hè? De, en Jamie D. Uh, die Lewis die dan de, de hoofdrol kreeg voor Lincoln wat hij inderdaad natuurlijk... ...prachtig heeft neergezet. Maar reken maar toch dat uh, Steven Spielberg... ...de regisseur zich heeft zitten verbijten. Had mm. hij toch graag die beste film... ...had hij willen worden. Of had toch graag ook die beste regisseur... ...had hij geweest aan de campagne... ...om uh, de Academy te bewerken. Heeft hij echt miljoenen uitgegeven. Dus het is toch uh, heeft hij toch eventjes moeten verbijten. Maar zonder meer de grootste teleurstelling... ...dat is uh, geweest voor Catherine Bigelow... ...de regisseur voor Zero Dark Thirty... ...de film over de liquidatie... ...van, uh, van Osama Laden. Ze had natuurlijk al met eerdere oorlogsfilm, had ze ook al een Oscar gewonnen. Een film over de campagne in Irak met Hurt Locker. Maar ze is nu toch wel heel erg teleurgesteld. Ze heeft een Oscar gekregen voor de beste geluidsmix. Dus eigenlijk een Oscar gekregen voor zeg maar, de beste ontploffingen meer eigenlijk niet. Terwijl ze toch eigenlijk de gedoodverfde winnaar. Eigenlijk aanvankelijk leek ze dat. Maar ze is er toch op een gegeven moment hier in Washington van beschuldigd... dat ze de martelpraktijken van de Bush-regering, van de Bush-administratie... Bush dat ze die in haar film Min of Meer billikt. En uh, dat is haar dan toch kwalijk genomen. En dat heeft haar hier dan toch in, in Los Angeles... heeft haar dat dan parten gespeeld. Ja, goed. Daniel, Daniel Day-Lewis kreeg daar ook nog wel Oscar... voor oh, best de beste hoofdrol, hè? En dat is in Lincoln. Dan uh, Am Amour kreeg hem ook niet. De Oscar hadden veel mensen gedacht... van de Oostenrijkse nee. regisseur. Hoe, hoe kwam de Europese cinema er vanaf? Nou, toch wel redelijk. Amour, natuurlijk beste buitenlandse film. Natuurlijk toch toch een uh, toch, ja. Toch, ja, toch mooie prestatie op zich. Het was wel een beetje opgerekend dat die 85-jarige hoofdrolspeelster... Emmanuel Riva, die een, een dementerende vrouw neerzet... dat zij misschien toch wel de die beste actrice was geworden. Nou, is ze dus niet geworden. Het blijft natuurlijk toch een, een ontzettend Amerikaans feestje. Wat dat betreft moet je natuurlijk even stilstaan bij Tarantino. Had het beste script geschreven, beste mannelijke bijrol. Dus Tarantino met zijn film Django, een absurde. De Spaghetti uh, uh, Western uh, was toch ook een, een hele belangrijke film op deze avond. Hoewel geen CIA en geen Amerikaanse president, toch een zeer belangrijke film. En volstrekt politiek, incorrect. Wessel Jong, <laughs> dank je wel voor het <laughs> ja. kijken die hele lange avond. Wessel Jong, vanuit Washington hoort u. Will and the People hoort u nu met Holiday. I rave. Be your goggles on, and I'm sick of the pain. Who was that girl and what was her name? I couldn't find her, man. She went back to claim. <laughs> the or 40 you lie about your age. Fun for me, party was followed by a rave. Zeven, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Zuid-Korea heeft een nieuwe president. En voor het eerst is het een vrouw. Park Gwen-hee, denk ik. Marieke de Vries, zeg ik dat goed? Zeg ik dat goed, Marieke? Marieke is weg. Park ja. zei je dat? Als je dat zei, dan zei je het goed. Oh, goed zo. Ja, ik dacht, voor de zekerheid houden we het anders op, op, op, op park. Maar ja, dat zegt dan nog niet zoveel. In ieder geval is ze, park. Ja, is ze vanaf beedigd en in haar toespraak richtte ze zich gelijk tot de Noorderburen. Ze riep Noord-Korea op om te stoppen met het ontwikkelen van kernwapens. Marieke de Vries, uh, vanuit China dus. Uh, Marieke, in welke bewoordingen deed ze dat? Noord-Korea op uh, onmiddellijk de nucleaire ambities uh, te laten voor wat ze zijn... en te stoppen met uh, het verspillen van die schaarse middelen die ze hebben aan wapens. En ze zei ook, er bestaat geen twijfel over dat Noord-Korea zelf het grootste slachtoffer zal worden als ze hiermee doorgaan. En uh, nou ja, dat doet ze dus twee weken na die uh, derde kernproef uh, die Noord-Korea heeft gehouden. De zwaarste tot nu toe. En dat past ook wel een beetje in de lijn van haar politiek van de afgelopen jaren in 2002 had ze ook al een ontmoeting met Kim Jong-il, de vader van de huidige leider, hè, Kim Jong-un. En toen heeft ze ook hulp aangeboden en, en handel aangeboden aan Noord-Korea... als ze dat nucleaire programma maar zouden stoppen. Nou, dat is dus een beetje de tactiek van Park. En ja, kan je zeggen, haar uh, grootste uitdaging voor de komende jaren... als nieuwe president van uh, Zuid-Korea. Ja, maar kan zij iets meer doen dan, dan oproepen? Niet echt. Uh, wat ze dus doet, haar tactiek is dus proberen hulp aan te bieden. Proberen handel aan te bieden aan Noord-Korea. Zodat het land een beetje open zal gaan. Iets meer, meer interactie zal krijgen met de buurlanden zoals Zuid-Korea. Maar verder is het natuurlijk ook nog steeds wachten op die VN-sancties. Die de Veiligheidsraad heeft aangekondigd na die proef van twee weken geleden. Wat zullen die zijn? Dat is nog niet duidelijk. Want. Verder qua sancties staat Park en uh, Zuid-Korea machteloos. Het zal vooral van de grote buurman China afhangen of Noord-Korea dit keer uh, echt wat zal voelen van die sancties. Maar uh, dan moet China wel echt bereid zijn die handelscontacten te willen verbreken of op te willen schorten. Dat ja. is heel afwachten. En zou Noord-Korea erop willen reageren, denk je? Het is niet waarschijnlijk dat we vandaag nou een reactie zullen krijgen van Noord-Korea. Het is wel zo dat Noord-Korea en ook Kim Jong-un, dus de nieuwe leider daar... eerder heeft aangegeven eventueel open te staan voor eventuele gesprekken over handelscontacten. Dus wie weet dat achter de schermen dat nu ingezet zal worden. Maar sowieso allemaal nieuwe leiders in de regio, in Japan een nieuwe leider, nu in Zuid-Korea een nieuwe leider... Noord-Koreaanse nieuwe leider moet zich bewijzen. En ook zometeen in maart komt er een nieuwe leider, een nieuwe president in China. Dit zal toch een grote pest voor de regio zijn. Hoe om te gaan met die kernproeven van Noord-Korea. Marieke de Vries over de nieuwe president van Zuid-Korea, mevrouw Park. Specifieke reclame voor kinderen moet worden aangepakt. De producten zijn namelijk vaak slecht. Foodwatch pleit voor een aparte wet. Hoort u zo meer over na de verkeersinformatie. Bij de ANWB, John Bakker. Met, eh, om te beginnen een nou waarschuwing. Want in het zuidoosten van het land is het nog plaatselijk glad door sneeuw en bevriezing. Alles bij elkaar nu 20 kilometer file. Met de meeste vertraging bij Rotterdam. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort. Bij rotterdam charloes 4 kilometer. En op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Bij Knoopend klein polderplein een file van 5 kilometer. Ja, en John, vakantie zitten erop. Wordt ouderwets druk. Uh, ja, het, het zal toch wel wat minder zijn. Want ik heb begrepen dat uh, in ieder geval hier in de buurt uh, rond Den Haag... er toch nog wat scholen dicht zijn uh, vanwege de vakantie. Die hebben deze week pas, uh, pas oh. vrij. Oh, dus, hier uh, in ze ook hoor ik. Nou, okay, dat okay, valt nog mee. Ja, ja dat rondes, niet. Uh, het, het zal <laughs> ietsje iets minder druk worden dan gebruikelijk. Normaal zitten we zo uh, naar iets boven de 150. Het zal er nu wat onder blijven. Ergens in de buurt van de 125. Oké, okay, dankjewel. Jon Bakker met de AWB. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Ooster. Op Cuba is Raúl Castro begonnen aan zijn laatste termijn als president. Dat zei de broer van Fidel Castro in een toespraak tot het nieuwe parlement. En hij wees ook alvast zijn opvolger aan. Correspondent Mark Bessems luisterde met hem. Het was de eerste bijeenkomst van het nieuwe Cubaanse parlement. Eerder deze maand werden 612 parlementariërs gekozen uit 612 kandidaten. Niet bepaald spannende verkiezingen dus. Het parlement koos een nieuwe president en ook dat was erg voorspelbaar. De 81-jarige Raúl Castro werd herkozen en begon aan zijn tweede termijn van vijf jaar. Me Voorspelbaar, misschien. Toch was er iets aan de hand. Parlementslid Fidel Castro zat in de zaal en dat was de afgelopen twee jaar al niet meer gebeurd. En Raúl Castro had een nieuwtje. Dit is mijn laatste mandaat. Dit is mijn laatste termijn als president van Cuba, zei Raoul. Dat betekent dat hij nog vijf jaar president blijft, tot februari 2018. Een verrassing, maar niet zo'n hele grote. Raoul voerde zelf een nieuwe wet in die regelt dat bewindsvoerders maximaal twee termijnen van vijf jaar mogen dienen. Maar wie volgt hem dan op? Dat was de grote vraag en misschien ook wel de grootste verrassing. Raúl Castro maakte de naam bekend van zijn meest waarschijnlijke opvolger, de nummer 2 van Cuba. Compañero Miguel Díaz-Canel. De 52-jarige Miguel Díaz-Canel. Een vertrouweling van Raúl. Hij is de nieuwe eerste vicepresident. Een belangrijke functie binnen het Cubaanse machtsapparaat. Was het dan toch een historische bijeenkomst daar in Havana? Raúl Castro denkt van wel. Esta decisión reviste particular trascendencia histórica. Een nieuwe generatie neemt het over, zei Raúl. Als er dan verder maar niet te veel verandert, was vervolgens zijn boodschap. Defender, mantener, perfectionando el Want een president moet eerst en vooral het socialisme verdedigen. Ook als Cuba straks voor het eerst in ruim een halve eeuw... een president heeft met een andere achternaam dan Castro. dat zal dan zijn in 2018. Mark Bessems hoorde u over Raul Castro nu nog. Mark Robin Visser is bij een postbezorger vanochtend. Want Post.nl komt met jaarcijfers vandaag. En gaat ook vertellen hoe de reorganisatie wordt opgestart. Heropgestart. Een herreorganisatie, Mark Robin God, oh, dat is een mooi woord, herreorganisatie. Ik weet eigenlijk niet of dat wel helemaal uh, anatomisch niet. correct is, nee. hoor, Marcel, maar goed. Niet. In ieder geval kan ik je melden, Marcel. Ja, hij zit helemaal klaar, ook al heel in tenue. Dat is zwart met oranje, hè, eventjes voor... Uh... Dit is nog de oude uh, TNT-kleding. Oh, dat is natuurlijk alweer verouderd. Uh, dat is alweer verouderd. Mag u dat dan nog wel aan? Het is warmer dan de, de nieuwe van PostNL. De TNT-trui is warmer dan de PostNL-trui. Herman Schult goedemorgen. Schult, goedemorgen. Al tien jaar in de postbezorging. Ja, dat klopt. Sinds 2004. Heeft u nou speciaal voor de luisteraars deze trui aangetrokken of niet? Nee hoor, ik moet, ik moet vanmiddag nog even werken. Dus, dus de maandagpost moet nog bezorgd worden. Is er nog wel maandagpost? Ik krijg al jaren niks meer op maandag. Het is op maandag... Is er wel post, maar het is heel weinig. Wat op maandag bezorgd wordt, is in feite alleen maar... de post die door particulieren in het weekend op de bus wordt gedaan. En dat is natuurlijk tegenwoordig heel erg weinig. Omdat heel, weinig, heel veel mensen natuurlijk toch al wel via het internet... en via e-mail communiceren met elkaar. Dus het is aanmerkelijk minder, ja. Zeg, meneer Schulze, u bent uh, postbezorger, hè? U bent niet een postbode. Nee. Wat is het verschil? Het verschil is... Uh, ontstaan sinds de reorganisatie in 2004. Voor 2004 uh, waren mensen postboden... Van de PTT? En dat van bijvoorbeeld de PTT en, en later uh, TPG nog wel. Um, zij deden naast wat andere taken. Vooral ook, het grote verschil is dat zij vooral ook de voorbereiding van de wijk... die zij moesten lopen deden en ook de uitvoering. En voorbereiding, dat is dus het, het uh... sorteren. Het sorteren, dat werd nog met de hark gedaan. Dat werd nog niet met de machine gedaan. Met... Postbode, die deed alles zelf. En alles zelf. u krijgt de gewoon... Postbezorger, die doet in feite... Alleen maar de uitvoering. Die doet alleen maar de post in de bus. Ja, die loopt dus een ronde, zullen we maar zeggen. Die loopt alleen maar de ronde. De voorbereiding wordt tegenwoordig vooral een groot gedeelte machinaal gedaan. En een gedeelte voor de afwijkende formaten wordt het gedaan door nog uh, een voorbereidingscentrum. Dat kunnen eventueel ook nog wel de oude postbodes zijn. Nou ja, goed, dit is dus allemaal het gevolg van een van de vorige reorganisaties... alweer vele jaren geleden. Nu hangt er dus een nieuwe reorganisatie in de lucht. Vandaag gaan we daar meer over horen. En straks na zevenen praten wij verder over wat dat voor u... Vindt u het spannend, trouwens? Um, nou... Oh, ik hoor het al. Echt? Het is... We praten straks... Het is belangrijk voor het bedrijf, maar of ik het nou zelf echt spannend vind, nee. Tot straks. We straks kort verder. Marco Bevissen. dus, over de postbezorging vanochtend. Consumentenorganisatie Foodwatch wil dat er een wet komt die kindermarketing verbiedt. Veel producten die voor kinderen worden gemaakt zijn vaak te zoet, te zout of te vet. En de afspraken die de sector zelf heeft gemaakt om terughoudend te, te zijn werken van geen kant, al dus Foodwatch. Verslaggever Jeroen Schudijzer in gesprek met de directeur van Foodwatch, Bart van Zeeland. We beginnen eens even met uh, dokter Oetker, Paula de Koe. En op die website kunnen kinderen echt van alles doen, waaronder uh, meezingen met de tv-commercials van Oetker. Die Paula is een koe, die zegt niet alleen boe. Die maakt een vla met koeienvlekken. Dus voor echte lekker He, Dus die kinderen die, die krijgen dus op deze manier gewoon die, die commercial text ingeprint. Even later zitten die kinderen natuurlijk met mama gezellig in de supermarkt. En dan zien ze een Paula de Koe pakje staan. Ja, en dan begint het gejengel. En dat is natuurlijk precies wat die levensmiddelenfabrikanten willen bereiken. Dit is uh, van Unilever: Max Adventure. Ja, het is alsof je, alsof je in een tekenfilm binnenstapt. Helemaal gericht ook weer op, uh, op kinderen. Je moet je aanmelden, dus inloggen. Dus daarmee komt, uh, kan Unilever direct met die kinderen communiceren. En uh, ja, allemaal plaatjes die je tot de verbeelding spreken En je kan spelletjes spelen en punten verdienen. Dansjes doen. Ja, die kinderen worden gewoon helemaal, helemaal ja, gebrainwashed eigenlijk met dat merk. Bart van Opzeeland van consumentenorganisatie Foodwatch. Wat is er nou mis met kindermarketing? Op zich is er niks mis met kindermarketing, maar het aanbod van de levensmiddelindustrie is ongezond. Dus wat de levensmiddelindustrie op dit moment doet, is dat die kinderen, die worden eigenlijk van jongs af aan ziek gemaakt. Die, die hebben eigenlijk van jongs af aan te maken met overgewicht, zelfs in sommige gevallen obesitas. En als je dat op jonge leeftijd al veroorzaakt, dan kom je daar eigenlijk de rest van je leven niet meer vanaf. Want veel producten zijn... Te zoet. Het is eigenlijk zo dat 85% van het aanbod bevat te veel zout, vet of suiker. Uh, en de levensmiddelindustrie zou er gewoon voor moeten zorgen... dat het aanbod gezond wordt. Ze hebben toch gezegd dat ze geen reclame zullen maken... gericht op kinderen van 5, 6, 7? Ja, dat klopt inderdaad. Um, onderling hebben ze afgesproken dat nou, tot 7 jaar geen marketing... maar als je dan uiteindelijk kijkt... Het is geen wetgeving, het is een vrijwillige afspraak. En ze houden zich daar niet aan. Het enige wat ze interesseert is gewoon geld verdienen. Zelfs over de ruggen van, van die kinderen. Ja, dat heet nou zelfregulering. Ja, en dat werkt dus niet. Daar moet gewoon een einde aan komen. De overheid moet nu ingrijpen. Uh, en waarom? Omdat de zorgkosten uit de hand lopen. En als we zo doorgaan, dan zal de volgende generatie ook ziek worden. Die zorgkosten worden alleen maar hoger. En die moeten wij met z'n allen opbrengen. Is de Tweede Kamer niet bereid om uh, een wet op papier te zetten? Nou, een aantal jaar geleden um, is het inderdaad in de Tweede Kamer ter sprake gekomen. Het leek er toen op dat er wetgeving zou komen. Maar helaas, uh, de lobby van de levensmiddelenindustrie heeft er toen voor gezorgd dat het uh, zelfregulering werd. Dat werkt niet. Dus wij gaan nu door middel van een burgerinitiatief uh, ervoor zorgen dat dit opnieuw in de Tweede Kamer behandeld gaat worden. En deze keer moet er gewoon wel strenge wetgeving komen. U heeft nu 40.000 handtekeningen nodig. Ja, voor een burgerinitiatief heb je 40.000 handtekeningen nodig. Dus die gaan we proberen de komende maanden te verzamelen. Wat hebben jullie precies onderzocht? Uh, we zijn de supermarkt ingegaan en hebben ruim 600 kinderproducten uh, onderzocht... op de aanwezigheid van uh, hoeveelheid suiker, zout, vet en onverzadigd vet. Dat hebben jullie gedaan via het uh, stoplichtensysteem groen, oranje, rood. Uh, we zijn tot de conclusie gekomen dat voor 85% van het aanbod, wat gericht is op kinderen... Uh, dat dat te veel uh, of suiker, zout of vet of een combinatie daarvan bevat. Allemaal rode stickers. Allemaal rode stickers. En eigenlijk 1% van het aanbod is echt gezond te noemen. Meer over dat onderzoek van Foodwatch kunt u lezen op onze website nos.nl. En na 9 uur hoort u een reactie van de levensmiddelenindustrie. Het NOS Radio in journaal Media Overzicht. Met Mark Visser. Uiteraard veel Oscar nieuws op nationale en internationale websites. Volgens de website Deadline is de 85ste editie van de awardshow de langste ooit. De organisatoren zouden geprobeerd hebben de ceremonie in te korten. Maar het werd een marathon van 3 uur en 23 minuten. Met flink over getwitterd. Komiek uh, Eric Griffin twittert bijvoorbeeld... Fabulous night of interaction, Twitter family. Congratulations all the winners and losers for an awesome year of entertainment. Fantastische avond, dus had aan alle winnaars en verliezers. Overzicht van alle winnaars vindt u op onze website weer, nos.nl. Modellen in prachtig mooie rode jurken tijdens de Milan Fashion Week. Te zien op de voorpagina van Spits. Terwijl de Fashion Week nog in volle gang is... houdt Italië zijn hart vast voor de verkiezingen, schrijft de krant... Ook de Volkskrant opent met de Italiaanse verkiezingen... ik hou van Italië, maar schamen voor de politici... is een van de vele negatieve reacties van kiezers in de krant. Hoeveelheid drugsafval dat gedumpt wordt... is de afgelopen jaren explosief gestegen. Het loopt de spuigaten uit, zegt staatsbosbeheer in de Telegraaf. Volgens de natuurorganisatie is de kans reëel... dat zich een ecologische ramp voordoet. Dotteren is riskanter dan een hartoperatie... is voor het algemeen Dagblad het belangrijkste nieuws. Tot tot... Dus ver is Dotteren de meest uitgevoerde behandeling bij hartpatiënten. Maar de kans dat patiënten na die ingreep overlijden blijkt groter dan bij hartoperaties. En de gemeente Eindhoven en FVV Bondgenoten willen een CAO die voor de hele regio geldt, meldt het financiële dagblad. Die regio-CAO moet het voor werknemers makkelijker maken van het ene bedrijf naar het andere te gaan. Dit is Radio 1.